Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. De ME moest gisteravond ingrijpen op Urk. Voor het derde weekend op rij was het daar onrustig. Jongeren kwamen in groepen bij elkaar, staken vuurwerk af en gooiden daar ook mee. En dat terwijl er extra strenge maatregelen waren. Dat dat er cameratoezicht was en mensen preventief gefouilleerd konden worden. Er zijn jongeren opgepakt, dus niet bekend hoeveel. Er wordt vandaag weer onderhandeld tussen de EU en Groot-Brittannië. De brexit is al een feit, maar er is nu nog een soort overgangsfase... waarin er afspraken gemaakt worden over bijvoorbeeld handel. Maar dat schiet niet op, ze komen er maar niet uit. En dus namen de onderhandelaars vrijdag even een pauze. Gisteravond spraken ze af dat ze het vandaag toch weer gaan proberen. Maar correspondent Tim de Wit hoorde wat de voorzitter van de Europese Commissie er na die afspraak over zei. Daarom voelde je wel dat het niet enorm enthousiasmerend was allemaal. Uh, ze maakten duidelijk dat er echt nog geen deal ook in zicht is. Dit weekend werd toch al een beetje omschreven afgelopen week als het moment dat het moest gebeuren. En ja, je voelt dus nu alweer het gaat opschuiven. En ook dan moet ik nog maar zien dat ze eruit komen. En ze hebben haast Ze moeten er uiterlijk 1 januari uit zijn. Er komt toch geen rechtszaak over het referendum bij Forum voor Democratie. Daarbij werd Thierry Baudet deze week opnieuw tot partijleider gekozen. Drie belangrijke oud-leden van de partij wilden naar de rechter stappen. De ledenadministratie is een puinhoop volgens hen... en dus was een goed referendum niet mogelijk. Maar nu vinden ze dat de partij überhaupt weinig meer voorstelt... en dat een rechtszaak dus geen zin heeft. En als je de weg op moet, let dan even op, want het is koud, kan glad zijn en dus in grote delen van het land zijn strooiwagens de weg op geweest. De KNMI zegt dat je best wat extra op de weg kan letten door bruggen en viaducten. En dan tot slot het weer. In het westen en zuidwesten schijnt de zon wat. In het oosten meer wolken, de temperatuur loopt op naar 3 graden, daar tot 6 in Zeeland. Vanavond bewolkt, in Zuid-Limburg kans op sneeuw. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 That news, ZFM Jazz. Luisteraars en welkom bij ZFM Jazz. Welkom this morning, dear listeners uh, who uh, master the English language. Welcome to ZFM Jazz. ZFM Jazz komt vanochtend vanuit Zonnig Marbella in Zuid Spanje. Mijn naam is Jaap Funnekotter en ik heb de uitzending samengesteld en zal hem co-presenteren met uh, Edward Rauhorst, uh, lid van het jazzteam en onze programmaleider Walter Sans. We hebben een mooie selectie van jazznummers voor u klaarstaan, uh, sommige ook door Walter en Edward uitgezocht. En we begonnen deze morgen met Wes Montgomery, met de uh, classic Whisper Not. Het kwam vanaf de uh, CD, The Incredible Jazz Guitar of Wes Montgomery. En naast Wes hoorden we Melvin Ryan op orgel en Paul Parker op drums. Het was een opname van oktober 1959. En goedemorgen, co-presentatoren. Goedemorgen, Jaap. Wat gezellig dat we op deze manier toch uh, de uitzending kunnen doen. Ook al ben ik op dit moment niet uh, in de buurt van Zandvoort. Nee. Heel leuk. Ja, en heel uh, grappig. Jij vlak voor de uitzending studio ons een foto. Jaap, je zit er geweldig bij. De zon schijnt. Je zit op het terras. Je kijkt over de zee uit. Ja, ik heb geen klagen hier, moet ik zeggen. <laughs> dat, uh, dat klopt. En Intelligent lockdown. En wat ik net draaide, dat was een cd, weliswaar uit 1959... maar die had ik uh, hier in een mooie cd-winkel van de Fnac. Die hebben ze hier nog. Met oh, een heerlijk. gigantisch assortiment aan cd's. Iets wat je in Nederland echt met een, met een lichtje moet zoeken, dat soort winkels. En uh, daar ben ik even flink tekeer gegaan. Ik laat een aantal nummers ook van mijn nieuwe aankopen in dit programma <laughs> horen. Wat heerlijk. Okay, genoeg praten, heren. We gaan ja. door met nummer twee... Uh, een uh, jazzy vocal group, de Hilo's. Willem Duisvoegen draaide ze ook wel. En uh, het is nog steeds herfst, vandaar van hun verzamelcd, de Columbia Years, Autumn in New York. Autumn in New York. No good to live it again. The Hylos, ultimate in New York. This is what Close Harmony should sound like... Uh, I think. Een prachtige opname van hun... Verzamelalbum... Uh, The Columbia Years. Ik zei al... Uh, ik was op uh, shoppingtocht hier... Op het gebied van uh, wat leuke jazz-cd's. En die... Uh, behalve West Montgomery... Waar we mee openden... Mm -hmm. Heb ik ook een Dave Brubeck... Uh, doosje met vijf cd's... Op de kop getikt. En uh, van de nu CD, maar inmalig in die tijd uh, uiteraard LP, Gone with the Wind, gaan we luisteren naar de Dave Brubeck Quartet, met Dave natuurlijk op piano, het is de klassieke bezetting ja. met Paul Desmond op alt, Gene Wright op bass en Joe Morello op drums. Het werd opgenomen in uh, april 1959 in de American Legion Hall in Hollywood en we gaan luisteren naar Basin Street Blues. We waren bezig met je verbinding te maken. Ben je er nog? Ja, het is even stil. Volgens mij is de verbinding met uh, Spanje weg, uh, Edward. Moet ja, het Even ik overnemen. Dat, dus dat uh, was, ik, uh, ik hoor alleen wat geruis. Dus uh, want, ja. ja. De ongeëvenaarde Dave Brubeck. Waarvan jij net zei dat je hem nog uh, in zijn nadagen had Ik heb hem in de uh, jaren negentig nog gezien inderdaad. In de Musi sacrum. Uh, dat was, was op zich een heel bijzonder concert waar het niet... dat er een hele groep sponsors voor mij zat... die absoluut niet wisten waar het over ging... en het een leuke jazzavond vonden... maar eigenlijk vooral uh, voor de borrel kwamen. Ja. ja, dat heb je dan. Goed, we maken zo weer verbinding. Ik zal hem even opnieuw bellen met, uh, met Jaap. Ik heb wel de volgende van hem op de lijst staan. Dat is uh, André Prévin. En dat nummer heet Things Ain't What They Used To Be. Hier is die. Dat was uh, Andre Previn. Andre Previn, vleden jaar overleden. Groot jazzmuzikus en ook groot klassiek muzikus. dirigent. <coughs> Things ain't what they used to be. Prachtige uitvoering met naast Andre Munder met die hele gave gitaarsolo. En good old Ray Brown op bas. Een opname uit 1990. Ja, er zat even een technical hiccup. Maar dat is inmiddels weer hersteld. Met dank aan uh, mijn... Uh, backup team in Zandvoort. Uh, we gaan even naar Edward toe. Edward, want uh, ook jij hebt voor deze uitzending wat nummers klaargezet. En waar gaan we naar luisteren? Ja, we gaan luisteren naar Kenny Washington. 63 jaar oud en dan debuteren met je eerste studioalbum. Hij deed het. En hoe? Hij noemde het toepasselijk What's the Hurry. Uh, dit album was een maandje geleden voor het eerst bij mij te horen. Ik draai hier een tweede nummertje van... Inmiddels is het album genomineerd voor een Grammy Award. Kenny Washington met Sweet Georgia Brown. No gal made has got a shade on Sweet Georgia Brown. Two left feet, oh so neat as Sweet Georgia Brown. They all sigh wanna die for Sweet Georgia Brown. I'll tell you just why, you know I don't lie. Not much, it's been said she knocks them dead when she lands in town. Since she came, why it's a shame how she cools them down. Fellas, she can't get a must-be fella she ain't met. Georgia claimed that Georgia named her sweet Georgia Brown. Stoot bubble, stood, did that do. Bom um, boom bam bum zed tu the that it looked to it it out to the bottom that it the bottom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 Koders geven, to sweet brown. They buy clothes at fashion shows with one dollar down. Oh boy, tip your hat. Oh joy, she's the cat. Who's that Mr. Taylor's sister, sweet Georgia Brown? Who's that mister Taylor's sister, sweet Georgia Brown? Prachtig, Kenny Washington met op Bas Den. Van het album Watch the Hurry van 2020. Fenomenaal album. Jaap, terug naar jou. Ja, helemaal, helemaal met je eens, Edward. Wat een fantastisch nummer zeg. En die bassist. Alleen maar een stem en een bas. En wat je daarmee kan doen. Ongelooflijk. Ik uh, denk dat ik die CD ook uh, snel ga downloaden en uh, aan mijn collectie toevoeg. Fantastische keuze, Edward. Ja, ik vertelde u al. Ik was aan het shoppen hier op zoek naar muziek die ik nog niet had. En ik vond een box met uh, muziek van Julian Cannibal Annolly, de beroemde alt-saxofonist. Uh, een van de cd's, vroege lp's die erin zit, was uh, getiteld Cannibal Takes Charge. En op deze lp speelt Julian Cannibal op alt samen met Winton Kelly op piano, Paul Chambers op bas en Jimmy Cobb op drums. Het is een uh, opname uit New York uh, uit 1959 en de titel van het nummer is I guess I'll hang my tears out to dry. Jazz. Ja, en dan een uh, brandnieuwe cd van Diana Krall. De beroemde Canadese singer en pianiste. Diana Krall, uh, de cd kwam uit op fur 25 september. Dus praktisch brand En de titel van deze cd is This Dream of You. Diana wordt bijgestaan met haar uh, vaste... De begeleiders Christian McBride op Bas en Russell Malone op drums en we gaan luisteren naar Almost Like Being In Love What a day this has been What a rare Well, it's almost like being in love. There's a smile on my face for the whole human race. Well, it's almost like being in love. All oh, the music of life seems to me like a bell. That is bringing for me and from the way that i feel when that bell starts to peel i would dat was Diane Kroll. En ik maakte in de aankondiging daarnet een klein <coughs> vergissingje. Ze werkt met diverse sidemen op deze cd. En het was Russell Malone, uh, sorry Anthony Wilson op gitaar die we hoorden. En Jeff Hamilton op drums. Nou, ik heb weer het aantal dingen van mijn keuze gedraaid. Dus het wordt tijd voor een andere keuze. En daarvoor geef ik graag het woord aan Walter. Ja, dankjewel Jaap. En uh, ja echt superleuk dat ik uh, mee mag doen met dit jazzprogramma. Ik heb me ooit aangemeld bij ZFM omdat er een vacature was bij jazz. En uiteindelijk ben ik dan programmaleider geworden. Dan heb ik een programma op de vrijdagavond en geen jazzprogramma. Dus ik ben heel blij dat ik een keer in de ochtend mee mag doen met jullie. En ik dacht, weet je wat, uh, ik heb het laatste gekregen kreeg ik van jou. Ik dacht, laten we eerst gewoon even met je gas geven. En uh, ik heb uh, Brentford Marsalis gekozen. Het trio GP, het, het album, maar ook het trio zelf. Dus Marsalis op, uh, op sax, Milt Hinton op uh, Bas en Jeff Watts op... Uh, drums en het bijzondere van dit nummer is ik heb het live gezien die Milt Hinton dat is een klein mannetje en die bas is heel erg groot en hij moet echt langs de bas springen om dit te doen en uh, je zult het nummer zo horen er zit een ongelofelijke bas solo in en uh, ja denk dan maar aan dat kleine mannetje wat er langs die bas springt Salis Trio GP met een geweldige Mild Hinten op Bas. Ja, ben je wel keer? Ja, <laughs> ik ben er helemaal klaar voor. Uh, sommige weten het misschien nog wel. Ik heb het al twee jaar over geteld. Ik was toen een aantal dagen in New Orleans. En toen ik volop genoten daar. En daar tikte ik ook in een hele grote CD, een hele grote muziekzaak. Een uh, local trio op de kop. Uh, ze heette... Uh, het Garden District Trio. Ze spelen dan ieder weekend in clubs. En van hun CD Upward uh, luisteren we naar You Are the One.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 Trio uit New Orleans met Jordan Baker op piano, Brian Tizurgi op bas en David Hanson op drums. Ik zoek op eens op internet. Garden District Trio in New Orleans Ze hebben mooie muziek op de plaat gezet. Uh, Edward, wat heb jij voor ons klaargezet nu? Ja, ik denk uh, het is tijd voor iets van de Nederlandse bodem. En volgens de overlevering leerde deze man zichzelf de sax spelen in de klerenkast. Want de Duitse bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog hield nog van jazz en nog van de saxofoon. En na de Tweede Wereldoorlog maakte hij die deel uit van die fameuze Diamond Five. En dan heb ik het natuurlijk over Harry Verbeke. En hier heb ik een opname uit, ik meen, eind jaren 70... Voor Timeless Records, uh, oorspronkelijke LP heette Gibraltar. Uh, en later uh, uh, gereissued door Timeless op uh, de CD Stardust. Met Rob Agebeek en op drums Billy Higgins. En uh, al bas de Amerikaan Herbie Lewis. En het nummer heet No Problem. Mm -hmm.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 Oh, mm -hmm. Oh, yes. <laughs> Beke, een van de grootste Nederlandse tenoorsax erbij gestaan op piano. Dus door Rob Aangebeek en de Amerikanen. Niet de eerste de beste Billy Higgins op het Drums en Herbie Lewis op het bas. Jaap, aan jou het laatste woord, denk ik voor het uh, eerste uur. Ja, en uh, ik heb klaarstaan weer een uh, CD die ik hier uh, heb kunnen scoren. in diezelfde winkel, waar ik het net over had. Uh, we praten over de legendarische dubbel LP en nu dubbel CD. Uh, Three Blind Mice van Art Blakey en de Jazz Messengers. Een live-opname, historische live-opname van 18 maart 1962 uh, in de Renaissance Club in Hollywood. En uh, we horen de crème de la crème op uh, dit nummer: uh, Freddie Hubbard op uh, trumpet, Wayne Shorter op uh, tenor sax. Curtis Fuller op trombone, Saddle Walton, piano, Jimmy Merritt, bass en de master Art Blakey himself op drums. Tot aan het nieuws gaan we luisteren naar When Lights Are Low. <laughs>